Dank u wel, dank u wel. U bent bijzonder vriendelijk, mensen. It comes. Met the attractions. Watch the detectives. de attractions. En dat heet uh, Watching the Detectives. Zo, en daarvoor hoorde je natuurlijk Toon Hermans. Met de tango van Het Blote Kontje. Ja, leuk is dat toch altijd weer om dat weer eens terug te horen. Ook <laughs> al is het al oud, maar heel gezellig.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 We gaan weer eens uh, naar een mooie vacature luisteren, vrijwilligersvacature... in onze rubriek de Vrijwilligersvacature van de Week. En vandaag heb ik daarvoor aan de telefoon onze collega Ben Zonneveld. Ja, zeer goedemiddag. Goedemiddag, Ben. Ik heb begrepen dat je een hele mooie vacature voor ons hebt. Ja, wij zijn uh, via CFM en ook voor CFM voor ons uh, zaterdagmorgenprogramma Goedemorgen Zandvoort op zoek naar uh, mensen, man of vrouw... die het leuk vinden om de techniek te verzorgen. Is dat niet heel moeilijk? Nee, dat is niet heel moeilijk. Nee? Uh, je wordt uh, binnen ons team gewoon opgeleid om dat uh, te kunnen doen. Ja. En uh, uiteindelijk uh, gaat het er dan zo uitzien... dat je om half tien, kwart voor tien de uh, apparatuur opbouwt. En dat behelst een uh, mobiele centapparatuur... met uh, twee boksen en uh, vier microfoons die op tafel staan... Waar wij, uh, onze interviews aanhouden. Ja. En uh, tijdens de uitzending dus tussen 10 en 12, uh, voer je ook een beetje de regie. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die wat door willen babbelen. En dan mag je ja. rustig zeggen of een teken geven. Jongens, er moet muziek in. Ja. En uh, om 12 uur breken wij met z'n allen weer af en dan ruimen we het op. Ja. En dan uh, hebben wij onze Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland uh, weer gedaan. Nou, een hele leuke vacature, want uh, jullie hebben natuurlijk een enorm gezellig programma waar heel goed naar geluisterd wordt. Ja, wij uh, kunnen nog steeds vol trots zeggen dat wij uh, het best beluisterde programma van CWM zijn, en dat doen we ook. Ja. Omdat wij uh, natuurlijk actueel zijn. Hè? De ja. dingen die je zond voor het gebeuren, die uh, ja. worden belicht. Leuke ja. dingen, politieke dingen. Ja. Uh, maar ja, wij kunnen natuurlijk nooit zonder goede ondersteuning uh, nee. Technicus. Nee, dan wordt het lastig, hè? want dat ja. is natuurlijk een en al techniek... wat, uh, wat uh, klok slaat in feite met uh, radioprogramma's. Ja, nou, dat, uh, dat, dat uh, merk je zelf ook wel vanuit ja. de studio. Er moet uh, iemand zijn die uh, de techniek en de knoppen bedient... En, uh, zodat de, de interviewers uh, de vrije hand hebben. Ja. Zeg, als, uh, als er op dit moment mensen luisteren die denken van... nou, dat is nou echt wat voor mij. Bij die groep wil ik echt horen en meedoen... Hoe kunnen zij uh, iemand bereiken om zich aan te melden? Nou, in principe uh, staat hij natuurlijk ook bij, uh, bij VIP in, uh, in, in de uh, vrijwilligersbank. Ja, dus via nou, dat... uh, www.vip-zandvoort.nl. Ja, daar kun ja. je sowieso het Maar mocht iemand uh, ja. nu al informatie nodig hebben... Ja. Ik uh, ben nog een half uur thuis en dan ja. mogen ze mij wel uh, bellen op 5731774. Nou... Helemaal mooi. Ja, ik, ik herhaal het nog even. Dus ook in Zandvoort hè, 023. Ja. En dan 5731774. Ja, is helemaal prima. Jongen. Weet je wat wij gaan doen, Ben? Ja. We hangen gauw op, want ik denk dat je heel snel telefoon gaat krijgen. Oké, okay, jongens. Ontzettend, ontzettend bedankt. Ben. Ja, heel veel succes, Ben. Okay, dankjewel. Joep, dag. Jo, dag. Nou, lieve luisteraars, u hoort het hè. Een leuke vacature bij uh, ZFM zelf in het programma Goedemorgen Zandvoort iedere uh, zaterdagochtend. Nou, wil je daar ook een uh, technische rol in spelen? Heel leuk. Uh, neem dan contact op met onze collega Ben Zonneveld via nummer 5731774. Hij is nog een half uurtje te bereiken. En u kunt natuurlijk ook altijd eventjes kijken op de website van vip-zandvoort.nl. En natuurlijk ook op onze Facebookpagina over ZFM Luncht. Want daar ben ik nu op dit moment ook deze vacature aan het plaatsen. En kunt u hem altijd even nakijken. jongen, jonge. Dit is Andrea Bocelli. Een nummer dat uh, voortkomt uit de film Once Upon a Time in America. Samen met Ariana Grande heeft hij een prachtig duet. Ja. En dan moet ik even kijken. E più Dat Penso. Zo heet het. Di e Thank you. No Mooi, of is dat mooi. Andrea Bocelli samen met Ariana Grande allebei in het Italiaans dit keer. Fantastisch mooi liedje en e tu e più ti penso heet het. En dit is een nummer van een nieuwe album van Brian Adams. Uh, nieuwe album dat schijnt morgen uit te komen. Pick It Up schijnt het te heten. En dit is het nog een nummer ervan trouwens. Enige jammer vind ik eigenlijk... Uh, ja. Het is geproduceerd door Jeff Lynn van ILO. Uh, en dat is ook weer te horen. Want nu klinkt zelfs Brian Adams als ILO. Het is brand new day. Hij heet het eerste nummer en het tweede wat we bracht van achteren worden, dat heet brand new, twee stukken van het nieuwe album van uh, Brian Adams dat als ik het goed gehoord heb, morgen uitkomt en ja ik moet, ik moet, eerlijk, ik moet eerlijk zijn hè? ik bedoel, uh, ja, Javlin is natuurlijk een, een fantastische muzikant heeft met ILO uh, ook de gekke dingen gedaan, schijnt ook weer met een nieuw ILO uh, album bezig te zijn, maar als hij iets produceert dan klinkt het altijd hetzelfde ja dan, dan, alles klinkt als ILO. Dat hadden we toen, toen hij uh, Xanadu deed met Olivia newton John, Maar dat had hij ook met uh, Travelling Wilburys bijvoorbeeld. En hij had het ook met, met, ja, met Paul, uh, die, die, die laatste twee nummers... die uh, Paul McCartney, George Harris en Ringo Starr samen opgenomen hebben. Uh, Free as a Bird en Real Love. Ja, het klinkt allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde soundje In, ja, nou ja, daar moet je van houden um, Brian Adams dus Met zijn nieuwe uh, album Zijn nieuwe album En dat heet, als ik het goed heb, Get Up En dat komt morgen uit Ja Het nieuws bij ZFM Zandvoort Met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Hier volgt wederom het uh, regionale nieuws van 15 oktober 2015. Busvervoerder Connection blijft in de jaren 2016 tot 2025 actief in het gebied haarlem eymond Dat volgt uit een advies van de Provinciale Boswarencommissie... over de gunning van de concessie haarlem eymond aan de Noord-Hollandse vervoermaatschappij.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 Ook in Haarlem-Noord een personenauto die woensdagavond volledig is uitgebrand. De autobrand op het parkeerterrein aan de Planetenlaan... achter het Texaco tankstation werd even na 9 uur ontdekt. De Suzuki-auto is eerder gestolen vanuit het liniepad in Broek. Mogelijk is de auto gecrasht tot stilstand gekomen... achter het jeugdhonk in Haarlem en daarna in brand gestoken. Bij aankomst van de brandweer waren de vlammen al meters boven de wagen uit te zien. De brandweer heeft het vuur geblust... maar kon niet voorkomen dat de wagen helemaal verwoest raakte. Politieagenten hebben in de buurt een onderzoek ingesteld... en de wagen wordt weggesleept. De daders van de brand zijn nog onbekend en de politie zoekt getuigen. En uh, heeft u iets gezien of weet u iets... belt u dan alstublieft met telefoonnummer 0900 8844.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 Op 2 november verandert de rijrichting van de Grote Krocht. Dat houdt in dat die dag de verkeersborden zijn omgedraaid... en auto's voortaan van de hoge weg rechtstreeks de Grote Krocht in kunnen rijden. Voordat het college instemde met dit verzoek... is eerst de mening van omwonenden en bedrijven gepeild. Ook zij ondersteunen het verzoek. Over twee jaar bekijkt de gemeente de nieuwe rijrichting voor. Ik lees de zin helemaal verkeerd. Over twee jaar bekijkt de gemeente de nieuwe rijrichting. Kijk, zo hoorde die. Voor 2 november zullen de kleinschalige werkzaamheden worden uitgevoerd... om het omdraaien verkeerstechnisch mogelijk te maken. En tot zover het regionale nieuws van vandaag. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 search someone who Bye. een Zuidkick liedje. je toch gelijk de macht, hoor, die dolly. Kom ze met een nummer van 11 minuten. Nou, dit was wat korter gelukkig. Uh, Lou Rawls, wel te gek natuurlijk. Geproduceerd uh, door Campbell en Huff. En uh, het heet uh, You'll Never Find Another Me. En dit is een nieuwe single van Courses. Een van de landelijke radiostations is dit de topsong op dit moment. To the River heet een liedje. Causes. Dat zeg je allemaal? Ja. Uh, take me to the river heet dat... Of to the river heet het nummer van Causes. En dit is ook nieuw dit. Ja. Oh, wat is dit dan? Zo nieuw? Ja. Be more barrio heet het. Van wie? En het Even is lachen. van Shepard. Oh! Nou, gooi die knop maar los! Shepard heette ze. En dat heeft niets met helm te maken, meneer Van der Meer. Helemaal niets. Niets? Nee. Dit is de band die een grote hit had met het nummer Geronimo. En uh, dit oh, is de opvolger yeah. daarvan. En dat heet Be More Barrio. Oh. ja. Ja, ja. En, eh, uh, begin van het programma uh, heb ik u iets laten horen, dames en heren. Maar het blijkt dat er al een officiële versie van is. Dat ik jullie niet hoorde, was natuurlijk van, uh, van uh, Radio 538 en, uh, een ding. Maar er is, oh, ja. er is al een officiële versie. En om het u nog maar eens even lekker in te wrijven, komt hij hier nog een keer. ha. <laughs> Tenminste, dat hoop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 We gaan ons zwaar bezatten, van de leeuw ligt op zijn zij. We zijn er niet bij, het is een drama. Het is over Hollandia. Wij houden zo van voetbal, maar nu is het voorbij. We gaan ons zwaar bezatten, van de leeuw ligt op zijn zij. We moeten niet te lang gaan treuren, worden vanzelf weer kampioen. Het zal echt gaan gebeuren en dan schreeuwt het legio.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 We gaan ons zwaar zatten van de leeuw op zijn zij. We zijn er niet bij. <lacht> zo. Nou, daar, je mag zeggen, daar zijn ze snel mee. <lacht> Wat een kans. dus. Alsof is. ze het toch, wisten. Ja, tuurlijk. Ja, dat dan staat er vallen. ook al lang te komen ja. eigenlijk, hè. Dit is Guus ja. Bijwens. En die zegt, dankjewel. Pas opnieuw al bij morgen. Het is de kunst om op te staan als het voorbij is?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 nacht verdwijnt voor altijd vliegen niet Als je blijft dromen, komen dag en nachten voor je weet. Vanzelf weer terug. Dank je wel voor alles. Dank je wel voor deze nacht en de manier waarop je leeft. Dank je wel. Helemaal stil eventjes. Dankjewel. Helemaal stil eventjes. Guus Mavis. En dit is uh, Marvin Gaye. Zo heet het nummer. Just like they say in the song. Till the dawn. Let's Marvin Gaye and get it on. We got this king says to ourselves. Dat samen met Megan Trainer. Het, het is een leuk liedje. Het klinkt een beetje oud en zo. Het heet Marvin Gay. Let's Marvin Gay and get it on. Nou, ik weet niet wat Let's Marvin Gay wat dat betekent. Maar ik nou ja. zal het wel weer uitleggen. En het is het laatste nummer geweest. Gelijk, we stoppen ermee. Het is dus, uh, drie minuten voor twee en uh, dat betekent dat wij uh, de zaak weer gaan overdragen... aan zijn edelachtbare excellentie, de heer B. van der Meer. En dan dus zie je mij de eerste weken niet meer, hoor. Nee. Nee. Hij uh, is ook weer zo De Mensen laten ons gewoon weer in de steek. Ik nou. wel. Ja, moet, af en toe moet het. Af en Gaat toe moet het weg. Weg. Ja. Zit Ik zit ik weer er weer omhoog volgende week. Ja, hij zit heel hoog. Wil ja. iemand hem helpen volgende week? Wilt u Ruud komen helpen als sidekick? Ik, ik ben de volgende week niet voor hem. En die week erop trouwens ook niet. Nee. Nee, hè? Ja. Dat is vreselijk. Dus heeft u altijd als sidekick willen zijn... of bent u een ervaren sidekick? En uh, vindt u het leuk om uh, Ruud... komende donderdag en de donderdag erop... te helpen met zijn programma? Nou ja, hoe kunt u contact opnemen? Via Zandvoort Lunch? Uh, het is niet zo moeilijk. hoor. Koffie zetten en vergaderen. Dat niet. En een paar leuke liedjes bedenken. Oh ja, Voor de is. rubriek uh, het liedje van de sidekick. Ja. Nou, jullie ik klaar. Ja. Ah, ah. Kind kunnen was doen. We gaan Zo eruit. Het ja. is uh, tijd. En uh, we staan meteen matchbox met Bart van der Meer. Uh, Hans Wassenaar komt nog. En Thomas komt nog. En uh, Jaap komt nog. En Charles komt nog. Nou, jongens. Ja, zou doen. het. Want uh, worden de raadsvergaderingen vanavond niet uitgezonden? Ik heb geen flauw idee. Ik hoop niet. Nou, er kan nee. nog van alles gebeuren vanavond dus. Nee, het, Wordt is raads, het is geen raadsvergadering, hè? het is een inspra inspraakbijeenkomst. Oké. Okay. Ja. Nou, nou, We zien het allemaal wel en ja, oh ja. Uh, ik weet het ook. Niet. En we horen het nee, anders uh, wel. Ja, wel, wel, wel, wel. Ja. Tot uh, morgen. Ja, tot, tot maandag zeg ik dan. En jij tot morgen inderdaad. Ja, met Jolanda. Ja. Gezellig. Leuk. Oké, okay. nou tot morgen. Da. Fijne dag.